Variaria 8 voor zaterdag 16 februari 2008. Nog een stukje hardlopen. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Zo, ik heb nu een stukje ingelopen. En dan gaan we zo nog een stukje... Hart lopen als ik de weg overgestoken ben. Het is een stuk kouder maar ook een stuk zonniger. Daardoor is het ook uh, drukker. Het is bovendien ook dik een uur vroeger dan ik de vorige keer uh, op pad ging. We zullen zien of ik uh, nou weer voor niks sta te wandelen in plaats van hard te lopen. Hier kwamen dus wel mensen aan. Zo, de weg zijn we overgestoken. En dan gaan we weer een stukje uitlopen. Deze week heb eigenlijk uh, een hoop gebeurd op het uh, podcastinggebied. Met uh, wat uh, persoonlijke dingen betreft. Ik heb geprobeerd om een uh, ander besturingssysteem op mijn uh, computer te zetten. Linux. Gewoon omdat ik dat uh, eens uitroep en omdat je alles wat op de web staat, alle servers, die zijn ook allemaal in Linux, dus de meeste. Dus het is wel nuttig om daar iets over te weten te komen. Dus ik stop die live cd erin van Ubuntu. Klaar ermee. Ik start mijn, mijn Twitter opnieuw op. En hij is helemaal in de war. Gelukkig uh, had ik een uh, backup, dus die, uh, die zit ik terug en alles was weer in orde. Goed, ben je het weer een keer precies hetzelfde. Dus dat was geen succes. Ik zal het nog wel eens een keer proberen. Het, uh, op, deze, in deze geval, op dit geval in ieder geval geen uh, succes. Ook ga je veel te hard. Goed, de zondag na dat ik uh, de opname gemaakt heb van de podcast ben ik nog met een, uh, een vriend gaan hardlopen in het bos. Het was ongeveer een uur lopen. En dat ging toch een stuk harder. Want mijn hartslag, uh, die zat constant boven de 160 slagen per minuut. Terwijl ik nu proberen om. Uh, om op de 130 te blijven. Dat zou wel niet makkelijk zijn. Maar we proberen het. Goed, dat, is, uh, dat was een best een zware training. Maar ik heb hem toch uitgelopen. En, uh, ik dacht dat ik niet verder zou komen dan uh, 45 minuten. Toen voelde ik me ook al uh, heel erg moe. Maar gelukkig, doordat ik met die vriend liep kon ik het uh, hele uur uh, vollopen. En ik was daar wel uh, behoorlijk aanslagen van, lichamelijk. Nou, voor de rest heb ik uh, deze week best wel intensief getraind. Omdat ik uh, morgen voor het eerst sinds lange tijd meer aan een, uh, trimloop wil mee gaan doen. Dit is de plaatselijke uh, kivisloop. Kivit loop Ik stop er altijd een tussen-s in Maar die hoort er niet bij Van Boerderij de Kivit En daar kom ik straks langs Daar zal ze hem wel naar genoemd hebben Ik heb er even een stukje tussenuit geknipt Omdat dat uh, toch een beetje te winderig was Er dus staat een uh, strafwindje En vooral de open stukken is dat dan uh, niet zo goed voor de opname. Dus ik, uh, ik vind het wel leuk morgen. Om daar naartoe te gaan. de tram loopt. Ik begin uh, heel rustig aan. Vijf kilometer. Ik weet nog niet hoe hard ik hem ga, ik hem ga lopen. Ik denk uh, iets rond de 25 minuten. Dat is dus uh, heel langzaam. Ik ben aan een nieuw project begonnen. Ik neem mezelf op en kijk naar hoe ik praat. Want ik vind eh, van mezelf, dat ik mezelf afluisterd op deze podcast, dat ik nou niet echt goed te staan ben. Zelfs met het, eh, het filter eh, dat ik er overheen gooi om het, eh, het windgeruis een beetje weg te moffelen. Ik vind nog steeds dat ik niet goed te verstaan ben. Ik had een goed trucje geleerd. Afgekeken van uh, televisie. Dat als je begint te praten, dat je dat best kan doen met een half open mond. Want dan, uh, dan gaat je mond vanzelf verder open als je, gaat, als je begint te praten. En dan articuleer je ook beter. Als je met een gesloten mond begint, dan heb je de neiging om middensmond uh, te praten. Wat me ook opviel, dat ik uh, weinig emotie in mijn uh, stem leg. En daar uh, moet ik dus ook aan werken. Tijdens het valt wel mee, want dan uh, stroomt er allemaal adrenaline door je lichaam. Tijdens het, uh, het zitten op een stoel. Dan zakt er ineens al die, al die energie weg. Misschien wist je het nog niet. Ik heb katten. En als je dingen anders neerzet, dan vinden ze dat heel interessant. bijvoorbeeld uh, een nieuwe bloem hebt gekocht ofzo. Pots ligt hier op de grond. Etc. Ik vind bloemen wel mooi, maar helaas... Mijn kat is ook mooi. Ja. Dus alle bloemen die ik vroeger had, die zijn allemaal één voor één de pijp uitgegaan. Omdat Poes liefst uh, wel leuk vond om uh, aan te ruiken en langs te lopen. Voor de rest uh, zijn er deze week de nodige besturingssysteem uh, updates geweest en dat is ook altijd spannend want je weet niet of alles dan nog wel werkt daarna dat kost allemaal uh, extra tijd maar goed dat betekent wel dat je systeem weer een stuk veiliger is dan daarvoor want er zijn toch altijd mensen die uh, gaan kijken wat voor een soort fouten ...er uh, opgelost zijn. En eventueel die fouten exploiteren. En dat willen we natuurlijk niet. Dus alles is uh, weer helemaal op de date. Ik probeer mezelf uh, beter uh, te leren praten. Gewoon door naar mezelf te kijken en kijken hoe het uh, beter kan. Dat vind ik heel nuttig. Voor de rest ben ik besloten om deze podcast één keer per week te doen. Iedere dag dat gaan natuurlijk niet. Niet omdat ik het niet zou kunnen, maar het is voor de mensen geen doen om ze allemaal te downloaden. Zo interessant zijn ze nog niet. Even stoppen. Ik... Uh... Wou we de podcast hierbij maar afsluiten om het niet al te lang te maken. We kunnen wel door blijven kletsen, maar dat uh, doen we misschien wel als ik wat veel interessanters te melden heb. Op dit moment uh, heb ik dat dus niet. Ik zou zeggen, fijn uh, dat je geluisterd hebt. En ik hoop dat je nog eens wat van je laat horen. Je kunt het weblog bekijken op Variaria. Ik kijk even om me heen of er geen verkeer aan komt. Je kunt het weblog bekijken op variaria.wordpress.com En je kunt een e-mail sturen als je suggesties hebt of iets wil vragen of iets wil zeggen. Geef niet wat. Naar variaria.net gmail.com tot de volgende keer